Is? Ik wil eigenlijk eerst naar het graf van mijn moeder. Zal ik met je meegaan? Als je wilt. Hoe komt het eigenlijk dat je nog niet bent getrouwd? Zo'n mooie vrouw als jij. <laughs> nog geen geschikte kandidaat. Wat vindt onvriendelijk ervan? Ik wil je nog iets laten zien. Loop even mee. Ik wil meteen naar bed. Ik heb een lange reis achter de rug. Hoe gaan de zaken, meneer Schliemann? De Russische havens zijn geblokkeerd... in verband met de oorlog op de Krim. Vandaar dat ik mijn broeder hier naar Koningsberg heb laten verschepen. Dit is inderdaad een fraaier uitzicht... Wat is dat voor toren? Dat is de zogenaamde groene toren, meneer Sliman. Ik hoop dat alles naar wens is. Dat is ook wat. fortune, variator, imagine, lune. Crescit, decrescit, constans, persistere, mescit. Iets niet in orde, meneer Sliman? Die tekst in gouden letters op die groene poort daar. Was u dat nooit eerder opgevallen? Nee, maar het geeft wel te denken... Ik zou het echt niet weten. Het gezicht van het fortuin verandert als het beeld van de maan. Wast en neemt af en weet niet hoe bestendig te blijven. Ja? Dat is wat er staat. Oh. Het gezicht van het fortuin verandert als het beeld van de maan. Wast, neemt af en weet niet hoe bestendig. Pas op. Ach, het andere ook kan in brand. Lieser. Maier. Lieser. Maier. Een ramp. Een regelrechte ramp. Wat, wat is een ramp? De hele stad staat in brand. Niets. Maar dat heb ik helemaal niets. Wat? Niets. Alles is verboosd. En mijn goede. Die liggen uit de verkolen. Ach, dan hou je bij. Mijn hele kapitaal, mijn hele vermogen, dat verdomme liefde. Er is niets meer wat we kunnen doen. We mogen er ook niet meer door. De wegen zijn opgezet 150.000 euro op, op. ik kan ik het geloven Ik ben alles kwijt Alles ben ik kwijt, o oh heren wat wat ik, doen, doen. Wat ik hoop maar dat Schreuders mij krediet zullen geven Zodat ik het verlies weer langzaam kan aanvullen Want anders dit is niet te geloven Het spijt me, Sliman Het spijt me verschrikkelijk en Dit is de heer Sliman Slimman, dan bent u de enige die niets verloren heeft. Hoezo? Onze voorraadschuur was al overvol toen het schip met uw goederen hier in de haven afneerde. Daarom moesten ze de lading overbrengen naar een nieuwe loods. En die loods die staat daar, binnen de havenmond. De wind kwam daar vandaan uit het noorden. En die loods is in zijn geheel gespaard gebleven. Het ene moment ben ik alles kwijt. En het volgende moment... Ze leek me toen een goede, verstandige, intelligente vrouw. Hoe heeft ze haar leren kennen? Oh, ze is de nicht van een van mijn zakenrelaties. Ekaterina Petrovna Lyschen. Toen heeft u haar het hof gemaakt? Ja, maar voor mijn reis naar Amerika had ze mij alles afgewezen. Waarom bent u het dan opnieuw gaan proberen? Omdat ik in die twee jaar rijker en zelfverzekerder was geworden. Voor... En nog meer aanzien had dan vroeger. Twee maanden later was ik getrouwd. Getrouwd met een zelfzuchtig schepsel. Ze hield niet van me. In de loop van de tijd kreeg ik zelfs het gevoel dat ze me grondig haatte. Had u geen gemeenschappelijke interesse? Nee. Op een keer maakte ze en plein publiek met haar broer zelfs flauwe grappen over mijn hartstocht voor vreemde talen. Over mijn spraarsamheid en mijn belangstelling voor oude beschaving. En haar gevoelsleven. Het was koel, verstandelijk. De kinderen heb ik letterlijk van hem moeten stelen. Daarom vlucht je nu wel? Nu, met de krimeroorlog, kan ik mijn vermogen verdubbelen. En zelfs verdriedubbelen. Als het zo doorgaat. Denkt u er nooit eens aan u uit de handel terug te trekken? Iets anders kan ik niet. En u nog meer te verdiepen in die oude beschaving. En Grieks te gaan studeren. Vanwege Homerus. Waarom niet? Menin aere thea belde ja die jo achilai ulle en muri ahalt allk idee volmacht duft die mus die er woon au de heloria tuige kunessing Oi jo te en muri alke allk Kijk. Ziet u wel. Paracalo. Nee, paracalo. Paracalo. Evgaristo. Evgaristo. Hetzelfde. De klemtoon op de laatste letter te geven. Indaxi. Katalava. <laughs> Heel goed. Catalavenete. Nee, Katalava. Boro, na, sas, profero, kati. Ochi, viadume, ena, lepto. Fimpos, wat me verbaast is dat jullie Grieken na drie eeuwen Turkse overheersing jullie taal zo zuiver hebben weten te houden. Omdat wij zo met onze taal verweven zijn. Mm -hmm. Met het verlies van onze taal zouden we onze identiteit verliezen. En dat doen we niet graag. Ik zou graag naar Griekenland gaan, om daar te leven. Alles te lezen wat Plato heeft geschreven, wat die heeft gezegd... of de heilige examen, van Sophocles. Ja, waarom doe je dat dan niet? Ik zou ze graag in modern Grieks willen kunnen vertalen. Je hebt toch geen haast? Oh, sinds mijn jeugd heb ik haast. Maar het moment dat die dronken molen naar de kruidenierswinkel binnenstapte... en honderd regels uit de Ilias voordroeg, heb ik mezelf beloofd Grieks te zullen leren. Maar in de loop der jaren heb ik het opzet van mede... ...boeken in het Grieks aan te schaffen. <laughs> Waarom? Nou, Uit angst er zo door gegrepen te zullen worden... ...dat ik niets anders meer zou kunnen doen dan ze te lezen. Zolang het mij als Grieks-orthodox-priester is toegestaan... ...in Sint-Petersburg te kunnen studeren... ...zal ik jou blijven lesgeven. Vimpels, daar ben ik je dankbaar voor. Het is een grote eer. <laughs> Zo'n ijverige leerling. <laughs> Opnieuw wat tegenslagen, meneer Vliman. Zo. Hoe ernstig is het, Jutchenko? Er staan wissels uit op Londen, Parijs, Hamburg en Amsterdam. Voor hoeveel? Totaal bijna drie miljoen. Betekent dat ik opnieuw geruineerd ben? Omdat ik al mijn kapitaal in handelsobjecten heb geïnvesteerd. Veel buitenlandse firma's hier in Moskou, maar ook in Sint-Petersburg, zijn al failliet, heb ik gehoord. Jutchenko. Na de dood van het WF heb ik je benoemd tot directeur van mijn Moskous filiaal. Is dit de prijs voor mijn vertrouwen in je capaciteiten? Ben je helemaal gek geworden? De banken trekken hun kredieten in. In veel landen van Europa is al paniek uitgebroken. Wat hebben we nog aan voorraden? Desnoods voer ik de cijfers over de voorraden en verkoop op. Ik wil uitstel van betaling op indigo, olijfolie en suiker. Ja, zolang ze in de veronderstelling zijn dat ik over enorme voorraden beschik, zullen ze me die leningen nog wel blijven toestaan. Maar als ze de boeken willen zien... Dan laten we ze de cijfers zien. Cijfers die wij nu gaan opstellen. Joutchenko, ja. ik wil geen enkele bemoeienis meer van ze. Begrijp me? Ja, maar de slim man. We zullen meer risico's moeten nemen. Van nu af aan zal ik toezicht houden op elk aspect van de zaak. Zelfs het minst belangrijke. Over een paar maanden moeten we er weer uit zijn. Ben je weer op reis? Ik hoef me niet meer ongerust te maken, lieve nicht. Want ik heb alles weer onder controle. Door te goochelen met cijfers en letterlijk enorme risico's te nemen. Daarom is nu de tijd aangebroken om Griekenland eens te gaan bezoeken. En je vrouw en kinderen? Ik kon haar aanwezigheid niet langer meer verdragen. Geen kans op verzoening? De man die mij in Sint-Petersburg Grieks heeft geleerd, heer Vimpos, is inmiddels bischop geworden. En ik ben van plan hem in Athene te gaan bezoeken. Ik zou het heerlijk vinden je op je reis te kunnen vergezellen. Natuurlijk. Dat zou me ook erg gelukkig maken. Omdat je verder niemand hebt. Ik zou een plezierig gezelschap voor je zijn. Het lijkt me niet goed als ik nu met je flirte, Sophie. Nu je op leeftijd bent. Als je nu een vrouw van de wereld was. Maar je bent een soort heilige. Wat moet ik daarmee? Eerst nog een bezoek gebracht aan mijn vader, mijn nicht Sophie. Daarna door naar Italië. Maar je ziet er een beetje ziek uit. Oh. Vanmiddag de Acropolis beklommen. Schitterend uitzet over de stad. Glinsterende, en helder. Athene verjaagde spoken in mijn geest. Heinrich, <laughs> ik, ik heb een aantal introductiebrieven voor je geschreven. zodat je kunt kennismaken met de beste geleerden van ons land. Oh, dank je, Vimbo, dank je. Enkele die ik al heb gesproken zijn enthousiast over je plan om wat maanden door te brengen op het eiland Ithaka. Ja, misschien dat ik er wel een boek over schrijf. Ik heb me voorgenomen de berg Ithos te beklimmen. Waarom? Ithos. Daar heb ik altijd van gedroomd. En omdat daar het paleis van Odysseus heeft gestaan. Ik zie mezelf immers ook als een soort Odysseus op zoek naar zijn thuis. Denk je niet dat het beter zou zijn een arts te laten komen? Een beetje rust zal je goed doen. Voilà. Blijf hier een paar weken voordat je verder reist. Waarom bent u niet in Athene gebleven? Of doorgereisd naar Ithaka? Een heel vervelende geschiedenis. Ik kreeg een telegram uit Sint-Petersburg... waarin mij werd medegedeeld dat ik was aangeklaagd door een zakenman... en die failliet is gegaan tijdens de crisis van 1957. Maar in plaats van dat ik die Sorovia geld schuldig ben... is hij mijn geld schuldig. Maar wenst mij te laten vervolgen op grond van bedriegerij. Een uitstel werd niet geaccepteerd, dus... Bent u weer op weg naar Sint-Petersburg? zo komt aan mijn carrière als amateur dus weer heel abrupt een einde. Dus moet ik me terug voor het proces en de ellende van mijn mislukte huwelijk. Waarom besluit u niet van haar te scheiden? Omdat ze weer in verwachting is. Naast indigo en olijfolie. ...gaan we ook op grote schaal handelen in katoen en wijn. Waarvoor ik inmiddels wel wat contact heb gelegd. Meneer Schliemann, hier heeft u de brieven. Ah, waar vandaan deze heer Memo en Lom. Oh, ik ben niet van plan erop te reageren. Ik ben de grootste importeur en betaal altijd prompt op tijd. Iets dus dat ze van de anderen hier in Moskou niet kunnen zeggen. Dit zijn de cijfers. Op Indigo was de netto-winst vorig jaar 160 miljoen. Mm -hmm. 6% rent op het kapitaal. Hebben we hebben ons kunnen handhaven. De opleving op de Poolse markt heeft voor ons geen nadelige gevolgen gehad. En dit jaar? Van mei tot oktober bedroeg de waarde van de geïmporteerde goederen alleen al 10 miljoen. Katoen, Newtchenko, katoen! Denk aan de Amerikaanse burgeroorlog en de blokkade van de havens in de zuidelijke staten. Dat gaat ons grote winsten opleveren. En wat gaan we doen met de voorraden thee? Hoeveel kisten hebben we opgeslagen? 6000. Meteen verkopen? Desnoods met minder winst. Waarom? Vanwege de te hoge invoerrechten en de revolutie in Polen. Er worden al grote hoeveelheden thee-Rusland binnengesmokkeld. Daar kunnen we niet tegenop. Toen heeft dat voor ons nog geen nadelige invloed gehad. Ik ga het grootste deel van het kapitaal maar eens wat veiliger beleggen Voor het geval de markt opnieuw gaat instorten. Misschien moeten we daar toch nog even mee wachten. Heb je al iets gehoord over die zaak met Zoloje? Alles terugbetaald, tijdens uw afwezigheid. Hm. Er zijn momenten dat ik een hekel heb aan mezelf. Hoe bedoelt u? Handel bevredigt me niet meer. Drie fortuinen vergaard en nog rampzalig ongelukkig. Er is geen ware filosofie voordat de geest in zichzelf inkeert en zichzelf onderzoekt. Notice Auton, ken u zelf, Socrates. Er is een oneindig waardevoller onderwerp dan de fysis, of de natuur der uitwendige dingen, de wetten en elementen van de stoffelijke en meetbare wereld. De geest van de mens... Wat is de mens en wat kan hij worden? Toen men Socrates lastig bleef vallen met allerlei ingewikkelde vragen... ...zei hij slechts... ...tortie, wat is dat? Wat bedoelt u met die abstracte woorden? Zo, dames en heren... ...morgen gaan wij verder met twee van zijn meest geliefde onderwerpen... ...de betekenis van de deugd... ...en wat de beste staatsvorm is. Ik zie u allen morgen weer. Meneer Sliman. Ik ben zeer onder de indruk van uw collega. Al vanaf mijn jeugd ben ik vertrouwd met de Grieken... die ik beschouw als de dragers van de belangrijkste cultuur uit de oudheid. Dat doe ik wat te mogen. Ik heb besloten me te gaan verdiepen in Petrarca, de Arabische taal en literatuur en Egyptologie. Maar mij ook al voorbereid op archeologie. Ik heb begrepen dat mijn collega's ook zeer te spreken zijn... over uw inzet en ijver. Het zijn ook zonder uitzondering mannen voor wie ik het grootste respect koester. Bevallet u nog steeds hier in Parijs, als man van de wereld? Ik heb inmiddels een huis gekocht aan de Place Saint-Michel... met uitzicht op de Seine en de Notre Dame. Maar het belangrijkste is vanzelfsprekend... dat ik me hier in Parijs kan bewegen in de meest uiteenlopende wetenschappelijke kringen... bijeenkomsten, frequenteer... en al bevriende relaties heb aangeknopt met de aristocratie. Ik bezoek de musea de opera... En zou me ook zeer vereerd voelen als ik mij onder uw vrienden zou mogen rekenen. Hoe is het met uw vrouw? Als ik het had geweten... had ik alles gedaan wat in mijn vermogen lag om Sofie het leven te redden. Ik had de beste en beroemdste arts aan haar ziekbed laten komen. En ik... Ja. Nu is het te laat. Doris, waaraan is ze gestorven? Dat weten we niet. Sophie was erg eenzaam. De mooie haarlok die ik van heb gekregen... zal ik in een gouden medaillon laten zetten... en hem op mijn borst dragen... zodat ze toch nog dicht bij me is. We hebben altijd gehoopt dat jullie het goed met elkaar konden vinden. Ze is waarschijnlijk een van de weinigen... die ooit echt van je gehouden heeft. Ik heb Sophie echt heel erg lief gehad... Maar de liefde die ik voor haar voelde was zuiver platonisch. Een verheven gevoel van grote sympathie. Had ik het maar eerder geweten, dan had ik haar zelfs kunnen meenemen op mijn lange reizen. Ze had ervoor gekozen om ongetrouwd te blijven. Voor mij een raadsel, want ze was erg aantrekkelijk. En de enige naast Minna die van je hield om jezelf. Ik wil graag een portret van haar hebben. En een foto van haar graf. Ooit heb je me geschreven, lieve broer, dat je met Sofie hebt willen trouwen. Waarom heb je dat toen niet gedaan? Dat is zo lang geleden. De laatste maanden van haar leven verkeerde ze in zeer behoeftige omstandigheden. En ik had haar kunnen helpen. Hoe kon je dat weten? Waarom leef ik eigenlijk zo? Waarom ben ik ongelukkig? Zwerf ik als een bedelaar over de wereld, zonder thuis, zonder vrienden. Eenzaam. Zonder kinderen om me heen. Zonder vrouwen om te troosten Om bij te staan. Mijn lot is nog slechter dan dat van het ishuis. En mag tenminste nog beneden op Er moet toch ergens een god zijn? Ergens enige hoop op vrede. Ik ben naar Ithaka gekomen om het paleis van Odysseus te vinden. Op de berg Aetos. Ja. Waarom? Omdat ik besloten heb archeoloog te worden. Op Corfu ben ik intussen ook geweest. Het oor der Feerken gezocht, waar het schitterende paleis heeft gestaan van koning Alkinoos. En waar diens schone dochter Nausicaa Odysseus zo aangenaam had bezig gehouden. <laughs> Nee, Panagis, het paleis heb ik er niet gevonden. Wel in de rivier gezwommen, waarin zij ook gezwommen moet hebben. Aan... En van Kefalonia overgestoken hier naar Ithaca. Ja, het herinnert me aan alles wat met Homerus te maken heeft. Iedere heuvel, iedere steen, rivier, olijfboom doet me denken aan Homerus. Maar Odysseus hield nog zoon, hij verlangde naar thuiskomst en gade. Calypso, verheven bruid, een godin der godinnen... Terug in haar welvende grotten, smachtend dat hij haar echtgenoot waren. Prachtig, Parijs. Prachtig. Het liefst zou ik meteen alles willen gaan zien. Het is wel erg warm. 49 graden. Hoor. Een mooi uitzicht hier vandaan. Was dit de haven van Forkis? Nee, dat niet. Waar is de grot van de nimfen en het veld van Laertes? Misschien kun je me die ook wijzen. Eerst wat eten en dan rustig aan. Ja. ja. Voor morgen zou ik een kleine expeditie willen uitrusten. Ik zal een paar ezels hier. En een paar mannen die me kunnen helpen met graven. Het is het beste om s'morgens vroeg op pad te gaan. Oh, waarom? Het is nu de warmste tijd van het jaar. Maar heb ik dan nog tijd om in zee in bad te nemen? Dat lijkt me niet verstandig, maar dat moet je zelf weten. Alsjeblieft, Simpels. Dit exemplaar is voor jou en het andere is voor de bibliotheek van de Universiteit van Athene. Dank je, Heinrich. En uh, hoe is het je op Ithaca vergaan? Hm. Oh, zeer interessant. Ik heb er de nacht doorgebracht met twee oude ongetrouwde vrouwen. Zo. <laughs> een bad in zee genomen en na een paar uur stonden we bovenop de berg Aetos, De molenaar Panagis Asproiraka en ik met een prachtig uitzicht over de donkere, wijnkleurige zee... naar de bergen van de Peloponneso's. En nog iets gevonden dat de moeite waard is? Nou, we zijn gaan graven in de noordoostelijke ringmuur... en hebben daar de fundamenten gevonden van een huwelijkskamer... die best van Odysseus kan zijn geweest. Hmm. En twintig vazen opgegraven, met as. En wat denk je? Nou, het is goed mogelijk dat deze urnen de as bevatten... van Odysseus en Penelope of van hun nakomelingen. Is dat niet wat er voorbij, hè? Misschien wel, maar de gedachte alleen al vind ik erg opvindend. Ik ben blij dat jij je keuze hebt gemaakt. Ja, en ik ben je dankbaar dat je me wilde helpen. Op de hele wereld is er niemand anders aan wie ik dit geheim had kunnen toevertrouwen. Ja, ze is geen wees, zoals jij hebt gevraagd. En ze is ook niet de dochter van een geleerde en niet echt arm... Maar wel een bewonderaarste van Homerus. En bovendien zeer goed onderlegd. Ze is per slot van rekening een nichtje van me. Hm. Wanneer zou ik haar kunnen ontmoeten? Ik heb voor morgen afgesproken. Hm. Zijn er geen belemmeringen meer? Nee. Mijn echtscheiding is al geregeld. Ik ben een vrij man. Wat zijn ze het doen? Het is het feest van sint Maletius. De schutspatroon van dit kerkje. Dus zijn ze het aan het versieren. Oh, dat is feestelijk. Daar, links. Aan die kant staat ze bloemen op te hangen. Dat is ze. Ze ziet er nog liever uit dan op de foto. Ze zijn kennelijk nog niet klaar. Ga maar vast mee. Dan stel ik je eerst aan de ouders voor. En door een gelukkig toeval van aan in Japan tijdens een van die korte perioden van vrede tussen de Mikado en het Shogunah. Maar echt verrukt was ik pas toen ik de kleurige optocht van de Shogun voorbij zag komen. Langs de grote keizerlijke weg die ze de Tokaido noemen. Mm -hmm. Ik maakte zorgvuldige aantekeningen van de felgekleurde uniformen die in die schitterende en barbaarse processie werden gedragen. Eerst de koelies die de zware bagage droegen aan bamboestokken. Daarna een troep soldaten, gekleed in lange witte en blauwe hemden. Met gelakte rieten hoeden op en ransels op hun rug. Gewapend met pijlen en bogen, zwaarden en geweer. Daarachter kwamen dan de kleine. Hoe heet u, juffrouw? Sophia, meneer Sliman. Sofia en Gastromenos. Zou u ook wel verre reizen willen maken? Ja, meneer. Het zijn de belangrijkste ervaringen in mijn leven. Daarom zou ik ook zo graag willen reizen. Mag ik nog iets vragen? Het betreft de geschiedenis van uw prachtige vaderland. Wanneer bezocht keizer Adrianus Athene? Publius Elius? Mm -hmm. Die leefde van 76 tot 138? Ja, dezelfde. In het jaar 123. Ja. Kent u Homerus Ilias? Ja, meneer. Kent u daarvan ook deel uit het hoofd? Ja, meneer. Wilt u het horen? Graag. Zonder te dralen... beklom nu de oude koning de wagen... en langs de luid weergalmende zuilengang... reed hij de poort uit. Voor hem... Bestuurd door zijn vier heer Raut en dienaar Idaios, trok het muilezelspan de vierwielige wagen. Daarachter draafden de rempaarden voort, die de oude met klapperende rijsweep snel door de straten der stad dreef. Een stoet van verwanten en vrienden volgde hem, met een misbaar alsof hij de dood tegemoet ging. Toen ze omlaag van de stad in de vlakte waren gekomen, keerde zijn zonen... Om schoonzoons naar Broeien terug. Zou het misschien mogelijk zijn dat ik haar ook eens onder vier ogen kan spreken? Hoezo? Niet met al die familie, jongen. <lacht> ik <Niet> begrijp het. <lacht> Anders krijg ik de kans niet met haar alleen te zijn. <lacht> Sophia, ik zou u graag willen vragen waarom u met me wilt trouwen omdat mijn ouders me hebben verteld dat u een rijk man bent, meneer Sliman. Is dat alles? Is dat waarom je met me wilt trouwen, juffrouw Sophia? Wat een vreselijk, wat een afschuwelijk antwoord! Ik ben diep gekwetst, juffrouw Sophia, door het antwoord dat u mij hebt gegeven. Het soort antwoord dat men van een slavin mocht verwachten... En... Daarom klonk het des te vreemder uit de mond van een welopgevoede jonge vrouw. Ik ben zelf een eenvoudige, eerzame en huiselijke man. Als wij ooit trouwen, dan zal het moeten zijn op dat wij samen opgravingen kunnen doen... en ons beide liefde voor Homerus kunnen delen. Overmorgen vertrek ik naar Napels en misschien zullen wij elkaar nooit meer zien... Maar als u ooit een vriend nodig mocht hebben, denkt u dan aan uw toegewijde Heinrich Schliemann, ja? dokter in de filosofie, pas Saint-Michel, 6 oh, ja. Parijs. Nou, ja, alle ja. mogelijkheden. Ja, wat moet ik nou doen? Ja, ja je schrijft hem terug. Ja, ja, ja. Hij moet tot bedaren gebracht worden. Ja. Desnoods schak ik apostolos in. Die zal hem als regeringsfunctionaris wel eens tot de orde. Op. Ja, uh, ik ja, ja, is, ik, ik zal schrijven. Ik zal hem een beetje terugsturen. Ja, ja, ja, ja, dat ja, zal ik doen. Ja, ja, ja. Ja, en hem zeggen dat het me spijt, te, dat hij niet boos op me moet zijn. Ja. Omdat ja. ik dacht dat jonge meisjes zo behoorden te spreken. Ja. Ja. Juist, juist. Uh, Nodig gemaakt om je morgen opnieuw te komen bezoeken. Ja, heel goed idee. Ja. Ja. Ja. Dank u wel, ja. Ja, dat Menin Aede Thea, Pileia deo, Agileo, men Hemuri, Muri, Agaios, Algeidec. Muze, bezing ons de wrok van de zoon van Pelaus, Achilles, die ongenadige wrok, die de Grieken grenzeloos leed bracht talloze krachtige zielen van krijgshelden prijs gaf aan Hades en hun lichaam ten prooi aan honden en allerlei soorten vogels deed vallen. Zo ging de wil van Zeus in vervulling. Zing ons vanaf het begin, toen twist tot vijanden maakte, Atruis zoon die het krijgsvolk beval ...en de grote Achilles. Oud-Grieks. Wat zegt u? Dat was Oud-Grieks. Ja, het Grieks van Homerus. En u kent het uit uw hoofd? Homerus. Eigenlijk het enige waarin ik wezenlijk geïnteresseerd ben. Homerus. Ik versta u wel. Oh, Spijt me, ik ben aan deze kant een beetje doof. En zal ik zo gaan zitten. Heeft u zich ook verdiept in de Ilias? Niet in die maat als u. Al het andere laat mij steeds meer koud. Homerus is voor mij een teken. Een wachtwoord. Een levenswijze. Een geschiedenis van de aarde. En de profetie van een berachtige leven in de toekomst. Begrijpt u wat ik bedoel? U bent toch jong. Maar ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Ja. Het luiden der dappere doodsklok gaat in duisternis niet te loren. Nog hebben zilte offers geblust het vuur hun hoop. Over de vruchtbare aarde en de duistere zeeën straalt het licht van hun nobele daden... Onblusbaar voor immer. De ideas is maar een boek, Heinrich. Het is gewoon verzonnen. Stenen kunnen niet branden. Hier, volgens de tekst, is het het beste aan de noordwestzijde te beginnen. Meer naar het noorden is het waarschijnlijk toch gemakkelijker. We uh, doen wat ik zeg, ja? Bovendien moet hier ergens ook de Skeesje poort geweest zijn. Hier wil ik die muur kunnen vinden. Met z'n hoeverre zijn jullie? Met z'n tienen, meneer Schliemann. Tien piastres per man per dag. En als de eigenaars hier verhaal komen halen... We graven hier zonder hun toestemming. <laughs> ik reken erop dat ze het me wel zullen vergeven als ze zien dat we schatten opgaven. Daar ben ik niet zo zeker van, meneer Slimo. Niet zo. We gaan die grote bouwwerken opgaven. Kijk, daar moet een lange loop. Een gebouw met een oppervlak van 20 meter bij bij ruim twaalf meter. De vloer is bedekt met een halve meter aarde en afval... dat zich in de loop der eeuwen moet hebben opgestapeld. Voornamelijk schapenmest, want de resten... atmosferische stof. Geen potscherven. Jongen, ah, jammer. Hoeveel tegels hebben jullie al gelicht? We zijn er nog mee bezig. Ik kom eraan. Nee... Voorzichtig, er mag niks breken. Zo, op deze manier. Eerst dit weghalen. ga ze opzij. Ik heb er nog elf laten komen. Oh, laat ze maar gaan graven achter die muur. Van oost naar west. En de andere pal noord. Wat heeft dat nou voor nut? Om de bovenkant van de heuvel te doorsnijden. Dan krijg ik een beetje een indruk hoe Troo hier begraven ligt. Ergens moeten die loopgraven toch op een hoofdstraat stuiten. Maar we gaan nu beginnen. Geef hier, laat mij dat maar doen. Ik weet hoe het moet. Sintels, verkoolde resten, blijken van vuur. Al het verbrande materiaal bevindt zich in een ordelijke toestand. Misschien zijn er tien houten huizen in de vlammen opgegaan... voordat het laatste stenen huis op de ruïnes daarvan gebouwd is. Meneer Sliman! laten we Laat eens kijken... Laat eens kijken. Ja. Dat is een munt. Fantastisch. Keizer Commodus. En op de achterkant... Hector Ilion. Ongelooflijk. Is het goud? De zoon van Priamus en de bevelhebber van de Trojaanse strijdmacht. Dit is werkelijk niet te geloven. O, oh, nee, de heer. De yes, sanier. Problemen? Wat? De eigenaars van deze heuvel. Halil en Nezi. Wij vinden die. Het duurt die leer Neem me niet kwalijk. Ik zal het uw heren uitleggen. Oh nee, de meep. Wat betekent dit allemaal? Uh, dit is wetenschappelijk werk dat wij hier verrichten. Kan wel zijn, maar daar heeft u het recht niet toe. Het is ons eigendom. Dan kunt u niet zomaar zonder toestemming beginnen te graven. Heren, heren, heren. Dit werk is van het grootst mogelijke wetenschappelijk belang. Ik verzoek u te vertrekken, anders krijgt u moeilijkheden. Maar luistert u een ogenblik, alsjeblieft. Zelf wil ik er totaal geen profijt van. hebben. Dit doe ik allemaal ter ere van het grote Turkse Rijk. Onze schaapskooien staan hier. We laten ons hier niet zomaar wegjagen. Mijn bedoeling is slechts de allergrootste alle beschavingen te kunnen. Hier, in deze heuvel, op Hisraalik, ligt de oude Trojaanse beschaving begraven. ...en die wil ik aan de mensheid teruggeven. Binnenkort zal de hele wereld stelt staan... ...van wat wij hier vinden. En alle eer zal op u beiden Astra, U beiden die het mogelijk gemaakt hebben... ...dat deze opgraving de enige juiste plaats is... ...waar Troje kon worden gevonden. Beldra zal door alle archeologen ter wereld met ontzag en bewondering over deze cultuurvondst worden gesproken. Deze muur bijvoorbeeld, is van de tempel van Pallas Athene. En daar, daar liggen ontelbare benen, tegels, zwijnen. Hier heeft ooit een enorme brand gewoed. Daar in de noordelijke loopgraaf onder lage sintels en verkoolde resten, hebben wij een terracotta borstbeeld opgegraven van een vrouw. Niet zonder trots kan ik u melden dat het het borstbeeld is van Helena van Troon. Een grandioze vondst. Meneer Halil, ik verzeker u. Heren, ik, ik hoop oprecht dat ik u kan overtuigen van het enorme wetenschappelijke belang dat wij hier nastreven. Die stenen. Die stenen, wat is er met die stenen? Die behoren tot de Westen. We gaan een brug bouwen over de Simois. En die stenen daar, die zijn er wel geschikt voor. En ons graafwerk. Op voorwaarde dat u die grote stenen naar het dorp laat brengen. Helemaal naar het dorp? Ja. En dat u er ons voor betaalt. Hoeveel? Veel. Ik ben bereid de heuvel van u te kopen. Kopen? Mm -hmm. Vijfduizend. Ja, voor dit heuvel. Ja, ja, het is de moeite waard. Ja, het is belachelijk veel geld. Kopen of niet kopen. 40 frank per dag. Dan wil ik over de koop wel verder met u onderhandelen. Als. Nu u... vast betalen, morgen verder praten. En die grote stenen naar het dorp. Gulé, gulé. Hoe kom ik van ze af? Moeten wij nu stoppen? Stoppen? Nog sneller graven? Ik wil ze voor zijn. Ruïnes gevonden van paleizen en tempels. Gebouwd op fundamenten van veel oudere gebouwen. En op een diepte van vijf meter. Reuzachtige muren van bijna 2,5 meter dik. En twee meter dieper rusten die muren op weer andere muren van drie meter dikte. Dit moeten de muren zijn van het paleis van Priamus Of van het tempel van Athene. Ik zal niet rusten voordat ik het paleis van Priamus gevonden heb. Meneer Sliman. Meneer Sliman. Dat is je zinies. Je mis Hoe gaat het? Dank u. Dank u. Het gaat wel. We hebben nu wel genoeg stenen voor de brug. Oh, daar ben ik blij om. Dus kunt u nu wel ophouden met verder te graven. Zouden wij niet over de verkoop onderhandelen, meneer Halil? Onderhandelen? Ik zeg u toch dat wij genoeg stenen hebben voor de brug. En daarom eis ik voor nu dat u meteen ophoudt met het graafwerk. Wat nu? Is er geen manier om ze daar af te brengen. Duizend francs. Wat? Waarvoor? Schadevergoeding. Omdat de heuvel nu niet meer geschikt is om maar de schapen te laten grazen. Duizend francs, jullie helemaal krankzinnig zijn. Jullie hebben deze stad ontheiligd. Door die stenen van jullie onbenullige brug. Ik zou schadevergoeding van jullie moeten eisen. Duizend francs. Jullie zijn een bende oplichters. Oplichters, dat zijn jullie. De schade zal vergoed moeten worden. Meneer Schriman. Ja, is ik... dat? De werklui willen nu betaald worden. Ik zal het met de hoogste autoriteiten opnemen. Ik schak de minister in. IJag Schemmelaar. Goedenavond. Wij willen nu ook betaald worden, meneer Sliemann. We gaan gewoon door. Begrepen? Hoe gaat het met uw jonge echtgenoten? De huwelijksreis is haar slecht bekomen. Napels, P. Florence, ah, dat ging nog wel. Ze voelden zich ongelukkig in München, Parijs. Ze heeft een hekel aan Parijs. Gaat het nu weer wat beter? Nee, nee, zei de dokter. Meneer Kalvat, ik, ik weet dat u pas hersteld bent van een ernstige ziekte. Maar zou u mij niet te min kunnen helpen en willen bemiddelen bij de Turkse overheid? Het duurt nu al zo lang. We moeten voorzichtig zijn hm. en hen niet opnieuw tegen ons innemen, meneer Slimme. Het gaat me om die verman, om die officiële toestemming om verder te mogen graven. U bezit de andere helft van die heuvel en u zullen ze zeker ter willen kunnen zijn. Maar van hier uit Athene kan ik moeilijk iets ondernemen. Kunt u niet opnieuw een verzoek indienen? We moeten geduld hebben. Het spijt me. In het deel dat uw eigendom is, zou ik altijd later nog kunnen graven. Ik wil me op het westelijk deel blijven concentreren. Ik heb voortdurend moeilijkheden gehad met die lui. Oplichters zijn het. Maar ik zal niet rusten voordat ik het paleis van Priamus heb gevonden. Ja, er is noods vijf jaar aan besteed om het puin en aarde te verwijderen. Al kost het honderdduizend frank. Het is een droom die ik mijn hele leven al koester. Ja, waarom niet eerst in Mykene? De Grieken weigeren op grond van het feit dat de omgeving onveilig wordt gemaakt door rovers. Ja, uw artikel voor de Konische Zeitung heeft er ook geen goed aan gedaan. Ik heb begrepen dat u er in die krant openlijk melding van hebt gemaakt... zonder toestemming met het gaven te zijn begonnen. Turken lezen toch geen Duitse kranten? Ja. Hoe dan ook. Iemand heeft hen daarover verslag uitgebracht. Ik smeek u al uw invloed aan te wenden... en een goed woord voor mij te doen bij de Turkse overheid. En als u het nu eens van die twee zou proberen te kopen... Hm? die heuvel. Ik heb er graag nog eens duizend van veroverd. En mocht u het goedkoper kunnen krijgen... dan beschouwt u het verschil maar gewoon als winst. Ik zal zien wat ik verder voor u doen kan. Maar ik hoef er niets aan te verdienen. Sisi Cordugemei Serenil. Pasha, ik ben blij dat u mij hier in Constantinopel wilt ontvangen. Jiri, je boeier u Komt u verder, meneer Fleeman. Dank u wel. Ik hoop oprecht dat wij de misverstanden die er gerezen zijn, zullen kunnen oplossen. Het doet me genoeg dat u onze taal een klein beetje machtig bent. Het is secuur, Edelin. Wij zijn echter minder aangenaam getroffen door de gebeurtenissen op de heuvel Hissarlik. En het relaas van de twee schaapzetten het remkooi. Een Betreurenswaardige gebeurtenis, meneer Sliman. Meneer de minister, mijn enig oogmerk was het dienen van de wetenschap. En dat ter ere van uw trotse Turkse natie. U begrijpt dat het ons met grote zorg vervulde te vernemen. Dat u zonder voorafgaande toestemming enorme loopgraven bent gaan graven. In het onvervreemdbaar grondbezit van deze twee Turkse onderdanen. Wat kan ik anders zeggen dan dat het mij spijt. Ik lever mij over aan de genade van de Turkse regering. En bied u bij deze een exemplaar aan van mijn boek Ithaca, De Peloponnesus en... Trooje. Boerjeroen. Toen tamam. dan. Nogmaals, het spijt me dat ik de regels der betamelijkheid niet in acht heb genomen. Maar zoals u in mijn boek zult lezen, zult u zeker het belang kunnen inzien van mijn onderzoekingen. En het mij wellicht niet kwalijk willen nemen dat ik in mijn grote geestdrift voor Romerus, die over mij was gekomen toen ik mij op de heuvel Hisserlik bevond, een paar kleine en onbelangrijke opgraventjes heb gedaan. Opgraving is die, niettemin het bestaan van het paleis van Priamus en de grote stadsmuur hebben aangetoond. Toch mag uw geestricht geen schade berokken aan anderen. Dat bent hopelijk met mij. Uit. Meneer de minister, ik werkte door in regenbuien alsof het zomer was. Ik dacht dat ik gegeten had, terwijl ik nog niets had gehad. En elke kleine potscherf die ik aan het licht bracht, was voor mij een nieuwe bladzijde geschiedenis. Meneer Sliman. Ik vraag uw excellentie excuus voor mijn eigenmachtig optreden... in de hoop dat ik uiteindelijk toestemming zal krijgen de opgraving voort te kunnen zetten. Waarbij ik een beroep doe op ons beide moeder wetenschap aan die wij ons leven danken... en die wij beide met evenveel geestdrift vereer. Ook ik heb een groot geloof in de zegeningen der wetenschap, meneer Sliman. Excellentie, mag ik daaruit opmaken dat ik... Ik zet u mijn medewerking toe. En, hoe bent u gevaren, meneer Kalver? Met veel moeite heb ik van de twee schaapherders... een mondelingen toezegging losgekregen om hun grond aan u te verkopen. Voor het bedrag dat ik geboden heb? Of heeft u nog een leuke winst kunnen maken? Voor duizend frank. Dat is slimmer, ik En niet zwart op wit. Ik zeg u, met veel moeite heb ik die toezegging van hen losgekregen. Duizend van. Tja. Yeah. Heeft Savit Pasha u willen ontvangen? O oh, ja, zeker. Ik ben hartelijk door hem begroet. En de verman, die officiële toestemming, zal ik, als alles goed gaat, over enkele dagen in mijn bezit hebben. Over enkele dagen? Excellentie. Ik heb gehoord dat u de gouverneur hebt laten weten... dat er weliswaar met de opgravingen begonnen kan worden... maar dat u tegelijk opdracht hebt gegeven... het terrein aan te kopen voor de Turkse overheid. Slimmer. Alles is in orde. En ik zal u zeggen wat ik van uw verfoeilijk minderwaardig gedrag denk. Tweeënhalf jaar lang heb ik alles in het werk gesteld... om deze heuvel in mijn bezit te krijgen. Gedreven door de zuiverste wetenschappelijke principes... En het enige wat ik ooit heb willen doen... is bewijzen dat de Trojaanse oorlog geen fabel is. Dat zij werkelijk heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat ik de gehele berg zal moeten afgraven. Iets dat mij enorm veel geld zal gaan kosten. Daarom vind ik het absoluut ontoelaatbaar... dat ik dat kleine snippertje land... waarvoor ik zo graag zou willen betalen... niet eens mag hebben. Meneer Sliman, u bent een verstandig man. Voor u is natuurlijk alles mogelijk. Ik heb niet alleen het... Grootste respect, maar ook oprechte sympathie voor uw streven. U krijgt uw verman en niemand zal u verhinderen naar Hisserlik te gaan, het land te kopen en uw opgravingen voor te zetten, zolang u zich maar onderwerpt aan de bepalingen van het Ottomaanse Rijk betreffende eventuele schatten die er gevonden zullen worden. Meent u dat, excellentie? Dat stelt me weer gerust. Ik dank u hartelijk. En beloof uw naam te zullen opnemen in het boek dat ik over mijn opgravingen in Troje zal schrijven. Tamam. Maar wat gebeurt er? Drie dagen later, en in de stromende regen, bereik ik het dorp Koemkale in de vlakte van Troje. Geen droge draad aan mijn lijf, uitgeput van de reis. En wat krijg ik te horen van de gouverneur van de Dardanelle? dat diezelfde Savet Pasha op 10 januari telegrafisch opdracht had gegeven de heuvel te kopen. En die opdracht was niet ingetrokken. Nee, hoor. Nee, nee, zei hij, nee. De orde is ongewijzigd. Razend word ik. Ik voelde me gewoon Tja. Bovendien kreeg ik ook nog te horen dat hij er maar 600 voor had betaald, terwijl ik zelf bereid was er duizend voor te geven. Ze weigeren om mij het land te geven omdat ze niets op hebben met de wetenschap. Ach, het zijn een stelletje barbaren. Maar wat zou ik voor u kunnen doen, meneer Schliemann? U, als Amerikaans ambassadeur hier in Constantinopel, smeek ik om te bemiddelen. Drie piasters om het land te kunnen kopen en duizend voor uw bemiddeling. Meneer Schliemann, u weet dat een diplomaat als ik zich De niet minister kan... is een totaal incompetente dwaas die vergeten heeft een order in te trekken nadat hij mij beloofd had dat te zullen doen. Savet Pasha heeft mij het terrein op Hisraëlijk toegezegd... en mij formeel gemachtigd de heuvel te kunnen aankopen. Dus dan heb ik ook het volste recht. Meneer Sliman... Hij weet dat alles wat ik u nu vertel, waar is. En hij zal dan ook geen ogenblik aarzelen mijn eis in te wilgen. Dit is geen commerciële transactie, meneer McVie. Dit is een kwestie van het oplossen van het belangrijkste historische probleem. En uw hulp zal door de gehele beschaafde wereld met instemming worden begroet. Voorzichtigheid is geboden, meneer Schliemann. Wij kunnen ons als Amerikaanse ambassade niet mengen in zaken van uitsluitend Turks belang. Beetje bij beetje zal ik hun tegenstand breken en uiteindelijk zal mijn wil zegenvieren. Al zal ik hier in Constantinopel alle officiële personen en instanties daarvoor persoonlijk moeten overtuigen. Mijn beste Calvert... Misschien dat er iets bereikt kan worden in een nieuwe ontmoeting met Saved Pasha, waarbij bijvoorbeeld jij en de Amerikaanse ambassadeur McVie aanwezig zouden kunnen zijn. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat deze aangelegenheid niet verloren gaat in ambtelijk geharven. Ja, ik moet je er ja. toch voor waarschuwen dat zijn excellentie zich door die druk niet zal laten vermeuwen. Op 18 januari heeft hij mijn mondeling toestemming gegeven. Dat ik met een onvoorwaardelijke machtiging het land kon kopen en de opgravingen voortzetten. Misschien heeft hij bedoeld dat je er verstandig aan deed van je plan af te zien. Maar heeft hij je met beleefde nadruk niet willen terechtwijzen? Ja, er zijn inmiddels schatten gevonden op Israël. Ik niet ver van de plaats waar ik mijn eerste loopgraaf heb gegraven. Dus je begrijpt dat ik niet van plan ben. Op... Schatten? Ja. En waaruit bestaan die? 1200 grote zilveren penningen uit de periode van Antiochus de Grote. Misschien dat dat een overweging kan zijn. Dat zou hem kunnen overtuigen. Ja, als dat zo is... dan zal ik op mijn beurt... mijn zuivere belangeloosheid demonstreren... en hem al de zilveren en gouden schatten aanbieden... die ik vind. Er mogen wat mij betreft twee opzichters van de Turkse regering... op het terrein aanwezig zijn. Dan zie ik wel een goede kans dat je die verman zult krijgen. Uh, maar ik ga niet eerder graven... dan dat zij mij het land hebben verkocht. Dat is toch onmogelijk. Ik bied hem het dubbelen van de waarde. Kijk... Ik ben bereid jaren van mijn leven te geven. En bovendien ook nog een zeer grote som geld. Maar het moet wel mijn eigendom worden. Ja, anders sta ik voortdurend bloot aan ergernis en moeilijkheden. Daar pas ik voor. Ben je niet bang dat Zuid-Pasha je bedoelingen dan zal doorzien? Tegenover zijn dubbelhartigheid... zal ik al mijn listen en bekwaamheden als koopman nodig hebben. Ja? Hmm. We zullen zien... Het lijkt me toe dat u schatten hoopt te vinden. En aangezien die zich in Turkse bodem bevinden... zult u begrijpen dat wij onze belangen wensen te behartigen. Dat is het laatste waar ik aan denk, excellentie. Aanschatten. Maar mochten er evenwel toch kleine, kostbare vondsten worden gedaan... dan beloof ik plechtig die te zullen verdelen tussen uw regering en mijzelf. Bovendien zal ik ook geen aanspraak meer maken op het land... In naam van de grootvizier vraag ik slechts om de bescherming... die elke willekeurige vreemdeling in een afgelegen streek van Turkije krijgt. Excellentie, wij hebben begrepen dat de heer Schliemann... mocht hij enkele kostbare voorwerpen vinden... dat hij die zeer gaarne aan uw Imperial Museum zal schenken. Zeker. Ik dank u, ambassadeur McVie... Voor uw inzet en bemoeienis, die wij zeker in onze beslissing zullen laten meewegen. Wij zien ook het grote belang van deze archeologische onderneming. De moeilijkheden die ik heb ondervonden van de kant van de beide eigenaars, zijn nu gelukkig opgelost. nu uw excellentie het grondgebied zelf hebt aanverkocht. En u verwacht er geen schatten te zullen vinden? Ach, een dergelijke verwachting verblikt in het licht van het zo buitengewoon gewichtig verleden waarmee wij hier te maken hebben. Maar mocht u niet te min op schatten stuiten? Zoals ambassadeur Macri al heeft benadrukt, ik vraag uw excellentie niet om enige financiële bijstand, maar verzoek u om de verman opdat ik tijdens mijn werk beschermd zal zijn, en ter bescherming van de historische gebouwen die als gevolg van mijn werk aan het licht zullen komen. En mocht ik door toeval stuiten op enige kostbaarheden, dan zou ik mij gelukkig achter een klein deel voor mijn eigen verzameling te mogen behouden. ...als vergoeding van de kosten. Tama. Janakis. Ja, meneer? Misschien dat we toch het best volgens deze kaarten kunnen gaan graven. Kijk, ik heb hierop aangegeven hoe diep... ...en naar de muur die we al hebben blootgelegd. Vier man gaan met jou mee. Ja. En de andere vier die helpen mevrouw Sliman en mijzelf van de noordwestzijde tot aan dit punt. Dan kom ik zo wel weer kijken. En alles keurig opschrijven voor het rapport later. Zal ik doen. En de kruiwagens? Die verdelen we. Meneer het spijt me om u weer te moeten lastigvallen. Meneer is, Ik begrijp dat ik er ook niets aan kan doen, maar... Maar, maar wat? Er is wat onduidelijkheid geweest over de Ferman. Ik begrijp dat u toezicht moet houden van uw Turkse bazen. Maar zouden we er nu weer aan het werk kunnen... Alsjeblieft. We twijfelen er aan of die verman wel betrekking heeft op de heuvel zelf. De plaatselijke autoriteiten ja. hebben namelijk van de gouverneur nog geen bericht ontvangen. Meneer Sarkis, u heeft toch de brief zelf gelezen? Daar staat toch ondubbelzinnig in wat ik wel of niet gemachtigd ben te doen? Ja, dat wel, maar het is zo gesteld dat Nike uit kan opmaken... ...tenminste, dat de muren van de beroemde stad, ik weet ook niet welke, moeten worden ontzien. Ik vraag mij dus af wat er gebeurt als u... Als ik bijvoorbeeld door een van de cyclopische muren zou breken. Ja... Houdt u zich maar aan uw opdracht, dan doe ik ook mijn werk. Maar ik moet erop toezien dat u... U bent de oren en de ogen van uw regering, meneer Sarkis. U doet uw werk. Reflectie. Flexie. stil. Komt er ook om weer? hè? Ik hoop van niet. Maar beter om het mijn man nog niet te zeggen. Zou het nog vroeg genoeg? Jij nakies. Ja, mevrouw. Hebben ze het aangepakt? Ja. En verder niets gezegd? Nee. Goed. Dus voor die paar munten houden ze hun mond verder. Voor zolang het duurt. Binnen zes weken moeten we het hebben uitgegraven. Het hele paleis van Priamus. Voor de echte regentijd begint. Dan zullen we meer mankracht nodig hebben, mevrouw. Verdubbel het. Maar hij wil niet dat er gerookt wordt. Behalve tijdens de maaltijd. Laat zien. Niet weghalen. nog. Wat is dit? Ik moet u er nogmaals dringend op wijzen dat er niets mag worden weggehaald... voordat het uitvoerig is beschreven en opgetekend. Meneer Sarkis, uw superieuren zullen trots op u zijn. Alles volgens de regels. Wat Landspunten van groene steen en eigenaardige voorwerpen van zwart dioriet. Allemaal prachtige polijsten. Tanden en slachtanden van zwijnen. kan dat nou? Dat is wel het laatste wat ik had verwacht. En wat zijn dat dan? Schijf op uien. Die zijn natuurlijk gewijd aan Palazzo Hier. Dat lijken me sporen van gesmolten koper. En deze? Ja, zulke dingen heb ik ook wel eens in Indische tempels gezien. Maar hoe komen die nou in vredesnaam in het paleis van Priamus? Daar gaat ook niks van. Ja, dat lijkt wel dingen. Maar we laten ons niet ontmoedigen. En deze kano's? Die stammen dan ook uit India. In de het is meer effectief, zo te zien. Hmm. Wat zijn dit dan? Tegels met hakenkruisen. Meneer Schliemann, ik moet er opnieuw op wijzen... dat wij ze eerst dienen te inventariseren. Daar hebben wij hulp bij nodig. Trouwens, die vondsten moeten eerst verklaard worden. Ik zal uw verzoek overbrengen. Volgens mij zijn we op de goede weg. Dat gevoel heb ik ook. En als je nagaat dat grote geleerden als Ernest Renan... Max Müller, Montpellier en Kurtzmuss... Nog steeds van mening zijn dat trooien geheel fantasie berust. En ik hier met Homerus in de hand mijn werk sta te doen. Weer zes feestdagen. De vorige week drie. Vanwege het Griekse Pasen. We moeten ze omkopen. Dat doen ze niet. Ze durven niet tegen de kerk in te gaan. Het zijn een stelletje luie lamzakken. Janakis? Ja, meneer? En? Ze staken. Ze zijn bang dat als ze toch gaan werken, de heilige hen zal straffen. Allemaal ontslaan! Heinrich! Dat meent u niet. Morgen werven we wel nieuwe krachten in die En desnoods in Tsiplak en Eugorie. Die doen iets omhoog. Moeten ze dat gaan zeggen? Dat moeten we niet doen. Janakis, ik stel voor dat we het met ze overleggen. Als ze staken, kunnen ze vertrekken. Heinrich? Ik heb hier een brief van Emile Poernouf. Moet u berispen om uw zorgeloosheid. Het is niet genoeg om vallooi, carousels en scherp aardewerk op te graven. De vindplaats moet precies worden aangetekend, de datum, het tijdstip en de omstandigheden. Alles moet zorgvuldig worden genoteerd, anders zult u nooit in staat zijn definitieve conclusies te trekken uit uw prachtige vondsten. Dan heb bien compte de sla. Een gedenkplaat gevonden. Een relief voorstellende Apollo. Misschien Ptolemaeus. Met enorm veel moeite een groot terras vrijgemaakt op de noordelijke helling. En een stenen toren blootgelegd. Eindelijk. dat is geen reden om te twijfelen. Om hmm. zo neerslachtig te zijn. En nu de Britse consul ons handwagens en kruiwagens heeft toegestuurd... ...gaat het werk bovendien ook veel gemakkelijker. Ah, ze haten me. Ja, omdat je in de gaten had dat ze die spullen hadden nagemaakt. Ik ben heel erg moe. Misschien moet ik mijn verman maar afstaan aan een van de rijke archeologische vereniging. Dit kost allemaal zo ontzettend veel geld. Heinrich, je, je voelt helemaal bezweet. Stop daarmee. Dit is een rampzalige en van God verlaten eenzame wildernis. Ik word hier nog eens krankzinnig. koorts. Ah, kunst. Het sterft hier van de kikkerlijken in de moeras. Heb je dat gezien? Ja. We kunnen geen hand meer voor ogen zien. Ja, die balken moeten weer vastgezet worden. Nog een geluk dat we die op ons hoofd hebben gekregen. Janakis, laat het alsjeblieft in orde maken. Kom in, Janakis! Hier! Meneer Schiemann, je kunt beter meekomen. Drie gouden oorringen, Een gouden klitspunt. En daar! Voorzichtig, help me eens even die kleding. Hou het uit. Ja, ja. Zo te zien het geraamte van een jonge vrouw. Volgens mij is ze door het vuur overvallen. Levend Leef van Kijk maar naar de kleur van de benen. Dag wordt het al drukkend warm. De bomen beginnen uit te lopen... en de Trojaanse vlakte is overdekt met lentebloemen. De ellende van de afgelopen vier maanden... en het leven in deze afschuwelijke wildernis worden nog vergroot door talloze uilen... die hun nesten bouwen in de gaten van de muur... ...die ik heb uitgegraven. Er gaat iets geheimzinnigs. Uw groebers uit van hun Vooral Vooralsnachts is het ondragelijk... was je in de vlammen omgekomen. dank, is ze niet verloren gegaan. Als ik eraan denk dat het maar aan haar had gescheeld of het was mijn boeken, papieren, foto's, oudheden zo'n dan... Rustig, man. Ik ben zo Sorry. om zeven uur? Ja, ja, ja, Vertel ze maar dat ik jarig ben. Dat ik er nu pas aan denk. Ze krijgen het loon van vandaag als verrassing. Daar hoeven ze verder niet voor te werken. Zorg dat ze naar huis gaan en dat die opzicht hier niet aan toekomt. komt. Nou, zit nou op. Ga bijdels roepen. Het is al goed. En? Zijn ze allemaal weg? Ze waren blij, maar ook erg verbaasd. En die Amine Fanny begrepen er helemaal niets van. Vlog ga je grote rode hoofddoek halen. Je rode hoofddoek. Ja. Daarom neem ik de vrijheid... mijn beste Calvert... deze zes manden... en een zak bij je te deponeren... met het verzoek of je zo vriendelijk wilt zijn... deze veilig achter Slot en verder op te bergen... en in geen geval toe te staan... dat de er de hand opleggen. Vertrouwend op je vriendschap... Aanrich Schliemann. Zo. Ik heb nog niet eens de tijd gehad alles te onderzoeken of te tellen. Ja, na keer, zie je kans om dit briefje en de manden hier weg te smokkelen zonder dat Sarkis of Amina Fendi dat in de gaten zullen krijgen? We doen het vannacht als ze slapen. Ja, als je maar weer terug bent voor de andere wakker worden. Zes andere manden zijn al gevuld met wat aardewerk en die gekke horens. En wat als ze de inhoud gaan doorzoeken? Dan doen we er voor de zekerheid een van die zilveren vazen bij en zo'n kleine drinkbeker. En als ze lastig worden, ontkennen we alles. Bovendien was het een rustpauze. by paidors. Iedereen was blij met die rustdag. Een extra loon. Alles in jouw rode hoofddoek. De schat van Priam is om jou te tooien. Mijn liefste. Mijn Helena. Mijn koningin. Ik, ik ga wel. Ja, ja, ja, ja. Ah, meneer Fendi, meneer Zachtjes, op dit vroege uur. Ik weet zeker dat er iets voor mij verborgen wordt gehouden. Maar ik begrijp het niet. In naam van de sultan beveel ik u alle kasten te openen. We hebben het recht hier alles te onderzoeken. We ja, liggen nog te slapen, mijn vrouw en nee? Dat spijt ons nee, dan. Nee, niks, u komt er niet in op donder. De ja, maatjes, nee, nou u moet in de kast begroeten zijn. Je zult je spijt Wie zult je spijt wat denkt u? Als het op zo'n manier moet, dan stop ik ermee. Dan keer ik terug naar Athene om je nooit met een voet te zetten. Wat denkt u wel? Zullen er we, hoe dan ook moeilijkheden mee krijgen? ben ik bang. Dan hadden ze die verman maar niet moeten intrekken. Zodoende heeft de Turkse regering ons contract eenzijdig verbroken. En daardoor ben ik van elke verplichting ontslagen. Ik heb de grootste ontdekking gedaan van deze eeuw, en datgene gevonden waar alle mensen zo verlangend naar hebben uitgezien, tegen alle verwachtingen in, tegen alle reden, tegen alle aanwijzingen in, heb ik trooien ontdekt. Maar dat zul je nooit in de openbaarheid kunnen brengen. We zullen zeggen dat het allemaal gelogen is. Ik hoef die glinsterende gouden diadeem alleen maar omhoog te houden. En wie zou dan nog het lef hebben mij niet te geloven? We zullen het moeten verstoppen. Tja... Dan betrekken we je familie in het complot. Enig idee hoe? We verpakken het in stro of in rietemanden en verstoppen het in allerlei boerderijen, in stallen en schuren, verspreid over heel Griekenland. Maar ik zal het allemaal eerst moeten wegen en gedetailleerd beschrijven. Niemand zal er ooit nog beslag op kunnen leggen. De Turken niet en de Grieken ook niet. De Turkse regering zal ongetwijfeld een onderzoek instellen en die Amin en Findi ervoor verantwoordelijk stellen. Dat je de schatten onder zijn ogen het land uit hebt gesmokkeld. Als ik aankondig dat ik de schat aan Griekenland wil schenken. Zullen ze me waarschijnlijk wel een onbeperkte toestemming geven in Mykene en Olympia. Opgaven doen. Je weet best wat er dan met hem zal gebeuren. Dat betekent zijn dood soms. Wat ja, dan schrijf ik zijn brief? Niemand heeft ooit strenger toezicht gehouden over mijn opgaven. Zijn enige fout was dat hij geen archeoloog was. Nee, hij was geen archeoloog. Heeft de Turkse regering dus toch een proces tegen je aangespannen? Hier, wees maar. Ach, waarom zou ik me er druk over maken? Gladstone is zeer onder de indruk. En Max Muller heeft er een artikel aan gewijd. Mm. Maar het belangrijkste is dat ik nu mijn boek ga afmaken en me weer kan voorbereiden op een uh, uh, nieuwe. Ben je er iets van plan? <laughs> Hier, binnen de muren van de citadel van Miquelen... moeten zich de graven bevinden die dateren uit het heroïsche tijdperk. Volgens mij zijn er ook nog grafkelders hier in de buurt van de Leverpoort. Hoe weet je dat? Dat kan ik niet precies zeggen. Ik voel het gewoon. Trouwens, zonder dit boek heeft het allemaal geen zin. Want zonder Homerus zou ik er niet eens aan zijn begonnen. Als we nou even voorbij de leeuwenpoort een schacht graven... Die zou het mausoleum moeten blootleggen van Thiestus en Agamemnon? Ik denk niet dat een schacht voldoende is. En bovendien ben ik bang dat je de autoriteiten zou wakker schudden. Het vinden van deze koningsgraven zal de kroon op mijn werk moeten worden. Na de as van Odysseus en de schat van Priamus. Die ene equino? Ik kom dan naar u toe. Mijn naam is Leonidas Leonardos, inspecteur van politie te Nauplia. Namens de prefect van Argolis heb ik de opdracht u direct te laten ophouden met uw graafwerk. Ja, wat is dat dan voor flauwekul? Ik ben bezig de oorspronkelijke citadel te tekenen. En daarom graaf ik hier en daar een beetje grond weg om enig inzicht te krijgen in de structuur van deze oude Het citadel. Het spijt me voor u. Ik zal alles in beslag moeten nemen wat u al heeft opgegraven. En ik heb ook de opdracht gekregen uw bagage te doorzoeken. Maar natuurlijk, meneer Leonardo. Misschien mogen wij u intussen ook een kopje koffie aanbieden. Graag. Zoals u zult zien hebben wij niets meer gevonden dan een paar waardeloze potscherven. De prefect hoeft zich nergens druk over te maken. Op elke willekeurige dorpsweg, of in de oude steden, of waar dan ook, kan men zulke waardeloze troep vinden. Echt niks bijzonders. Ik heb ze benen aangeboden voor eigen rekening te gaan graven. En alles wat ik vind aan de Griekse overheid te zullen schenken. Dat heb ik koning George ook geschreven. Ik ben hier naartoe gekomen met als enig doel de wetenschap te dienen. Om voor mijn eigen rekening de Venetiaanse toren te laten slopen. Iets dat mij 5.000 gulden gaat kosten. Hoe kan ik Griekenland beter dienen? Daar mag dan toch wel iets tegenover staan. Wat vraag ik helemaal? Ik vraag alleen maar om in Olympia te mogen graven. En terug te keren naar Trooi. ...en van de koning het recht om uit naam van de wetenschap te mogen spreken... ...en opgravingen te doen waar ik wil. Waarom moet mij dat nou ontzicht worden? Maar waarom zeg je niks? Ik weet het ook niet. Ik word hier doodongelukkig. Misschien moet ik me maar in zuid italië aanvestigen. Hm, daar hebben ze geen reclame. Oh nee, ik wil die ontvangen. Nee, nee, ik heb er geen zin in. Ik ben niet in de stemming. De rechters hebben de Turk in het gelijk gesteld. Nou, zie je wel. Dat mankeerde er nog maar aan. Ze veroordelen je tot het betalen van een schadeloosstelling van... Het spijt me, en... maar ik heb er totaal geen interesse... Van 50.000 frank. 50.000 frank. Hm. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> het schat van Prima, maar ze is miljoenen bewaard. In feite heb je het proces gewonnen. <lacht> Weet je wat... Ik stuur ze 250.000 francs, als er een gebaar van goeie wil. 250.000 francs schadeloosstelling aan het Imperial Museum in Constantinopel. Hm? Nee, nee, nee, we doen er nog iets bij. Zeven grote vazen en nog wat zakken met stenen, stenen werktuigen. Is dat ja. niet een beetje zout in de wonden? Oh zijn? lieve Sofia, mm. eindelijk krijgen we in alle, alle eer. Lisa, kunnen we niet meer. Zeldzaam die overeenkomst tussen deze wapens en die ik in Troje heb gevonden. Zijn dat geen wapens uit het stenen tijdperk, meneer Inderdaad, archeologisch gezien heel juist. Dat getuigt van een buitengewoon scherp inzicht. En uh, bent u nog van plan opnieuw naar Troje te gaan, als ik vragen mag? Nou, daar is het nu nog te vroeg voor, denk ik. Ernest Renan, die een goede vriend van mij is, heeft mij uitvoerig over het geschreven. U bent net in Engeland geweest. Inderdaad, majesteit. En omdat ik van eerste minister Gladstone zo'n oprecht hartelijke brief van hulde had ontvangen... zijn wij naar Engeland gereisd, waar wij werkelijk werden hoewel. De zalen van het adrikskundige genootschap waren vol... en mijn lezingen zullen worden gebundeld en uitgegeven. Ach ja. Naar ik heb begrepen. Mm -hmm. Bovendien werd ik ook daar door het hof ontvangen en kreeg talloze uitnodigingen. Iedereen overlaagde mij met eer... Mm -hmm. Zo heel anders dan in Parijs, waar ik werd behandeld als een charlatan. Meneer Slimeman, ik ben blij dat u mij de eer heeft willen verschaffen... gezamenlijk een bezoek te brengen aan dit Leidsmuseum. Vanzelfsprekend, majesteit. En het doet mij goed ook Nederlands met u te kunnen spreken. U wist misschien al dat ik vier jaar in Amsterdam heb gewoond. Ja, ja. Ik bewaar zeer goede herinneringen aan Nederland... waar nog vele van mijn trouwe vrienden wonen. Geef... Uh... Deze foto's, de opgave die je weer in troje hebt verricht? Jawel, majesteit. En deze zijn van de aardewerkfase, Zeer uitzonderlijke exemplaren. Maar ze ook werkelijk in handen te hebben gehad. Dat gaf mij een gevoel van betovering. Iets dat ik voor de rest van mijn leven niet meer zal vergeten. Fascinerend, ja. Ach, ik zou ook heel graag eens aanwezig willen zijn bij een dergelijke indrukwekkende onderneming. Weet u, archeologie heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. En ik zou u daarbij graag van advies willen dienen, majesteit. <laughs> Hebt u al iets op het oog? Oh, Klein-Azië, de Griekse archipel of Italië. Mykene. Inderdaad, dat trekt mij ook steeds meer aan omdat Mykene volgens de klassieke schrijvers was gesticht door Persruis, zoon van Zeus en Danae, ja. Was Zeus hem moet verschenen in een regen van goud? Heel juist, heel juist, majesteit. Daarom zullen wij Mykene maar eens rondbegaan gaan bestuderen. Om samen met u door dit museum te wandelen, meneer Schliemann, was voor mij een bijzonder boeiende ervaring. Mogen wij u daarom vanavond voor het diner uitnodigen op Paleis Noordijn. Majesteit, ik voel mij zeer verheerd. Mag ik er de aandacht op vestigen dat u niet alles kunt vernielen... alleen om de cyclopische muur te willen blootleggen? Ik ervaar uw commentaar als uiterst hinderlijk, meneer Stamatakis. Ik doe slechts het werk dat mij is opgedragen. Dan meldt u uw archeologisch genootschap maar dat ik zo niet kan werken. Ik verzoek u dringend de fase die u vindt niet op de grond te laten vallen. Mis, meneer Stamatakis. Ongelukkig genoeg waren ze al een stuk. Gebarsten onder de druk van het puin en vergeten in stukken te vallen toen wij ze uit de grond omhoog konden halen. Het spijt me dat ik u er opnieuw op attent moet maken, maar... Ik... Als u zich wenst te bemoeien met de leiding hier... dan zou u er maar beter op kunnen letten dat die arbeiders daarboven geen stenen verplaatsten. Daar waar het paleis van Aadpruis moet hebben gestaan. Mag ik u erop wijzen dat de opgravingen ook niet meer op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaats mogen vinden? U geeft ze maar opdrachten direct mee te stoppen! Ja, Schuldig ik Ze moesten u ontslaan. Meneer Stamatakis, het is absoluut ondraaglijk met u te moeten samenwerken. Toch zal het werk moeten worden voortgezet naar de letter van de wet en van de overeenkomst die u zelf hebt ondertekend. Dit is geen kwestie meer van overeenkomst. Niemand anders dan ik begrijpt wat hier gedaan moet worden. En ik word hier notabene belaagd door een of andere belachelijke ambtenaar die zich nauwelijks bewust schijnt te zijn van het feit dat ik mijn heilige plicht vervul door een oude beschaving in het licht te brengen. Maar dat wens ik wel in vrijheid te kunnen doen. Niet ja. alleen mag er niet meer op verschillende plaatsen tegelijkertijd worden gegraven. En geen muren meer worden afgebroken. Maar u zult ook het aantal arbeiders moeten terugbrengen tot een aantal dat behoorlijk te overzien is. Ik ben hier de verantwoordelijke functionaris. En ik heb negens Athene mijn best te vervullen. Mocht u dat nog niet hebben begrepen. Aanslag aanspakker. Bent u klaar met de les? Ik ben er persoonlijk verantwoordelijk voor dat deze voorschriften stipt worden opgevolgd. Mag ik u er vervolgens nog even opwijzen dat u ten dier al een aardige reputatie... Wat Heere, denkt u Heere. echt? Heere. Zo kunnen we toch niet met elkaar werken? Laten we het respect voor elkaar bewaren. Anders zal onze opdracht hier ook nog mislukken. Mannen, we gaan gewoon door met graven. Heinrich, het water is veel te koud. Doe het oh. nou niet. Vanaf mijn hoeveel jeugd ben ik mijn lichaam al aan het harden. En dat heeft mij zelfs al een keer het leven. En je hebt last in je oor. Met het zout water gemeest snel. Echt? Dat zuivert de ontsteking. Ga er niet te lang, alsjeblieft. Vijf minuten! Hm. Ik schreef een brief aan de minister. Maar omdat ik die niet via het postkantoor durf te laten verzenden... wou ik je vragen deze persoonlijk in Athene voor mij te bezorgen. En op antwoord te wachten. Probeer hem te paaien. En spreek in die brief over je onblusbare liefde voor Griekenland. Mm -hmm. Dat helpt. Mm -hmm. Laat hem ook weten dat het bevelschrift waarschijnlijk... in een ogenblik van verstrooidheid of zo moet zijn geschreven. Mm -hmm. Of ik dreig hem dat ik niet langer opgravingen wens te doen... in een land dat mij zo smadelijk behandelt. O, oh, die is Middelprijs. Prachtige oude vazen beschilderd met geometrische figuren. Gewone figuurtjes van helder rood beschilderde klei. Pijlpunten en honderden carousels van een prachtige blauwe steensoort. Talloze followers. Verder eigenlijk niets van werkelijk belang. Meneer Slimann! Ik kom. Twee grafstenen, denk ik. Een strijdwagen. En een... naakte soldaat. Dat moet volgens mij een getrouwe weergave zijn... van de strijdwagens uit de tijd van de Trojaanse oorlogen. Of misschien gedenkstenen? Meneer Stamatakis... Zo biedt onze volharding toch nog uitzicht op grotere ontdekkingen. Komt u hier eens kijken. Heel bijzonder. Ja. Hier rondom allemaal stenen platen. En zo opgesteld dat ze een cirkel... een vrijwel ononderbroken ring van banken lijken te vormen. Het zou een vergaderplaats kunnen zijn. Misschien een dansvloer? Of de plaats waar dichters hun koningen hulderden. Heilige grond, Precies zoals in de oude teksten staat beschreven. De agora... Euripides spreekt in de Electra over de mensen van Mykene die naar de Agora worden geroepen om het lam met de gouden vacht te zien. Hier zouden zich dus de graven van de helden kunnen zien. Laten we alstublieft heel voorzichtig zijn. Hier moet volgens mij dus het koninklijk paleis hebben gestaan. Dan ligt het voor de hand dat wij daar verderop meer succes zullen hebben. De grootste vondst tot nu toe is een vaas van ongeveer 30 centimeter hoogte, waarop een rij soldaten staat afgebeeld. Die ten strijde marcheren, uitgevoerd in donkerrood op een gele achtergrond. Ze dragen lange speren waaraan wijnflessen zijn bevestigd. Over hun maliënkolders dragen ze kleine borstplaten. En verder helmen met vreemde horens, waar ik niets van begrijp. bij Romeren staat er nog helemaal niets over helmen met dergelijke horens. Op een diepte van bijna... vier en een halve meter. Eerst een laag kieselstenen. Daaronder... Met een dikke laag klei. Iets dat op as lijkt. Misschien wel as van een rituele brandstapel. Door de klei heen blinkt. Jij bent de enige die me kan helpen. Heinrich, wat is er? Gaat het niet? ventilatie van deze brandstapel gezorgd. Hoe weet je dat? De Michaelis hadden immers de gewoonte het vlees van de beendraaf te roosten. Wat denk je dat het zijn? Misschien zijn het... miniatuurkopieën van schilden. Deze beendringen zijn kleiner. Ja, de tanden ook. Dat zouden vrouwen kunnen zijn. zeer grote vreugde stel ik uw Majesteit, Koning George van Griekenland, ervan in kennis dat ik de graven heb gevonden, welke volgens overleveringen opgetekend door Pausanias de lichamen bevatten van Agamemnon, Cassandra, Arimedon en al diegenen die waren gedood terwijl zij aanzaten aan de feestdis met Clytemnestra en haar minnaar Argistos. In de grafkelder trof ik immense schatten aan, bestaande uit zeer oude, zuiver gouden voorwerpen. Ik werk slechts uit zuivere liefde voor de wetenschap... en ik doe daarhalve ook geen aanspraken gelden op deze schatten. Ik schenk ze intact en met grote geestdrift aan Griekenland. Wat denk je? Dat is een uitstekende brief. Zo, nu ben ik er toch niet te lang in geweest. Was het niet te koud? Heerlijk geweest. Heb je geen last van je oren gehad? Ah, Zeebaren genezen alle kwalen van het lichaam. Voor jou zou het ook goed zijn. Als ze nu maar niet weer gaan ontsteken. Ik heb eigenlijk een heel ander probleem met Sofie. En dat is? Waar zijn die 62 reusachtige en vorstelijke kamers die Homerus heeft beschreven? Wat bedoel je? Of het wel die uitgestrekte stad is. Ik bedoel. De citadel was nog kleiner dan die van Mykena. Als troo je echt heeft bestaan... dan moet hisserlijk wel de enige juiste plek zijn. Of niet? Twijfer je daaraan. Ik moet gaan bekijken vanaf de plek waar Zuis het allemaal kon overzien. Dit is hem dus. De beruchte rivier, de Scamandros. Zo in de lentezoon lijkt het een vriendelijk beetje, niet? Maar ooit een wilde stroom. Die Achilles bijna zijn ondergang bezorgde. Ik ben blij dat ik met je mee gegaan. prachtig. Mm -hmm. Alles bloeit. Daar liggen de heuvels aan de voet van de berg Ida. Daar waar eens de goden neerkeken op de veldslag beneden. Dat scheelt eraan. Veeghoff, ik breek mijn hoofd over zoveel zaken dat ik er echt geen opzomming van ga geven. Maar er is wel degelijk iets dat je kwelt. Ja. Wat mij bezighoudt is de vraag wat er met die schatten gaat gebeuren als ik er niet meer ben. Hier. Een bloeiende slee -doorn. Beschouw het maar als een ruiter uit Ankershagen. Alsjeblieft. Hm. Een ruiter uit Ankelshagen. Zie je. Je hebt last van je hoor? Een beetje. Als we terug zijn, zal ik er naar kijken. Natuurlijk behoren zij in het Duitse volk toe. Zij zullen er nog goed voor zorgen en jij zult worden geëerd als de schenker. Dat is allemaal heel eenvoudig. Als je mij er toestemming voor geeft, zal ik hem met prins maken over spreken. Ja, dat is goed. Wat dacht je van een museum dat jouw naam zal dragen? Mijn beste Veerhof? daar mag ik niet op hopen. De schat behoort aan Griekenland toe, niet aan Duitsland. Wat heeft het met Duitsland te maken? Ik heb het al besloten En daar werk ik nu niet meer van af. Dat is een enorme belediging van ons Grieks erfgoed. Oh. Dat kun je ons niet aandoen. Maar ik heb een voorwaarde aan verbonden. Voorwaarde die veel op aan prins Bismarck gaat voorleggen. Een schriftelijk huldeblijk van Wilhelm, De orde pour la Mérite, Het ereburgerschap van de stad Berlijn. Het lidmaatschap van de Pruisische Academie van Wetenschap. en een museum dat voor altijd mijn naam zou moeten dragen. Ik dacht dat jij een Griek voelde. Om nog eenmaal op de troon van Zeus te zitten. en uit te zien over de geliefde Trojaanse vlakte daar beneden. Al hebben we daar niet de beste dag voor uitgezocht. Ik voel mij trots. Mijn beste Virgil, dat opnieuw zoveel geleerden van over de gehele wereld. gehoor hebben gegeven aan mijn oproep. en naar dit tweede congres over Trojaanse. oudheidkundige vondst. zijn gekomen. Wat is er? Het speelt weer op. En het lijkt wel of ik een beetje. doof begin te worden. Ik versta mijzelf bijna niet meer. Laat mij nog eens kijken. In de verroergang. Doet dit pijn? Kom op, niet zeer over pijn. We gaan de berg Ida beklimmen. Volgens mij zouden we er verstandiger aan doen om terug te keren. Nee, deze kans wil ik niet opnieuw voorbij laten gaan. Wat ben je toch echt een feest? Dat ben ik al zo lang. Weet je nog dat we alles wat we nodig hadden toegestuurd kregen van Schreuder? Wat een verschil was dat met de allereerste opgave? Toen moesten we het allemaal zonder die spullen. En ik herinner me 240 flessen peel er, Amerikaanse kornetbier, Belgische Engelse kaas, Boston Engelse kaas. Wat bij het beste zal bijblijven is die ruzie met die opzichter. Kom niet zo dichtbij. Ah, bedden in uh, een tent. Ik ja. dacht dat Durpveld de maat stond roteren van het front. Kom, Carré. En die ben ik ook zeer dankbaar. Wilhelm, Wilhelm. Mijn grootste steun. Met Sophia, doe Ook al was ik vaak ongeduldig. Ongeduld, Het lijkt mij toch het beste dat jij naar Halle gaat. Om je daar aan je oor te laten opereren. Voordat het nog erger wordt. Hm. We hebben daar een uitstekende kliniek. Wacht er dan niet te lang mee. Lieve Sofia. ik kan je nooit dankbaar genoeg zijn voor ons geluk. Jij bent altijd mijn innig liefhebbende vrouw geweest. En tegelijk mijn kameraad, mijn gids in moeilijkheden. En niet te vergeten een buitengewoon lieve en goede moeder voor onze kinderen. Heinrich? In het hiernamaals trouw ik weer met je. Dat hoef je me niet te zeggen. Dat heb ik toch al lang begrepen. Vraag me af wie deze kleren zal dragen. Wil je dat ik met je meegaan ga halen? Ik ben hooguit zes weken weg. Die moeten dan voor de kinderen zorgen. Met kerstmis ben ik weer. Thuis. Heinrich. Maak je niet ongerust. In gedachten ben ik bij je. ...dat je goed zult leren. Je een grote toekomst voor je. Zul je echt je best blijven doen? Nee. ...jammer allemaal. Oh. Echt. Dat ik je niet kan laten blozen. Dood zullen. Laat maar, collega. Hij komt er weer bij. Heinrich. Wat? Kun je me horen? Heel ja, grof. Juist. Volgens de doktoren is de operatie uitstekend geslaagd. Ja. Hm? Dit zijn je gehoorbeentjes. Die hebben ze moeten verwijderen. Oh, In het vorige jaar moet je wel meekomen naar de Canarische eilanden. <laughs> Hoe bedoel je? Nou, dat hebben we toch afgesproken? We gaan op zoek naar Atlantis, om de sporen van Odysseus te vinden. Feindig Heeft Homerus niet zelf verkondigd dat op de Canarische eilanden eeuwige lente heerste? Maar wat ben je nou van plan? Atlantis. Maar eerst naar Parijs en dan door naar Napels. Voor kerst wil ik weer in Athene zijn. Nou, kijk niet zo bezorgd. Niet vergeten watjes in je oren te doen. Beloof je me dat? Met het rechteroor kan ik alweer horen. En het linker wordt ook wel beter. Het gezicht van het fortuin verandert als het beeld van de maan. Bast en neemt af en weet niet hoe bestendig te blijven. Dan kan ik Het beter zien. doet erg veel pijn, dokter. Heeft u dat verband er zelf uitgehaald? Nee, dokter. Ik ben eigenwijs geweest. Waarom? Ik ben de watjes gewoon vergeten. Maar had u dan geen voorzorgsmaatregelen genomen? Nee, dokter. Ik heb de sprookjes van duizend en mijn nacht zitten lezen. Daardoor ben ik vergeten ze in te doen. Vanmiddag maar niet de oversteek maken naar Athene. Oh, nee. Daar voel ik me ook te zwak voor. Ik zal er nu een verband om doen. Mm Heb -hmm. je ja. de Pompeo eens bezocht? Ik zal eerst mijn vrouw moeten telegraferen. Ja, ja dat zou ik ook graag nog eens doen. Ik zal zorgen dat u zo direct uh, de juiste medicijnen krijgt. Dan kunt u vannacht goed slapen. En morgenochtend haal ik u op met mijn rijtuig. Oh, We zullen u goed inpakken. Op de Piazza della Santa Carita is hij in elkaar gezakt. Maar volgens de mensen daar was hij geheel bij kennis. Ze hebben hem vragen gesteld, maar hij bleek niet in staat te antwoorden. Hij schudde voortdurend met zijn hoofd. Ik ja, kennelijk begreep hij wel wat zij hem vroegen. En waarom zit we hier op het politiebureau en hebben jullie hem niet naar een ziekenhuis gebracht? Maar daar scheen hij voorkomen in orde. Althans, volgens de dokters die hem daar hebben onderzocht. Ze weigerden hem op te nemen. Dus besloten we hem weer mee terug te nemen naar het bureau. Hij had verder ook helemaal niets bij zich. En omdat hij eruit ziet als een zwerver... Ja, brigadier, deze man is een patiënt van mij. Het is een grote beroemdheid. Hij moet wat geld bij zich hebben. Heeft u hem onderzocht? Het enige dat we hebben gevonden was uw kaartje. Hier onder zijn hemd, een portefeuille. Kijk u maar. Het is bepaald geen zwerver, maar Heinrich Sliman, de grote archeoloog. Het lijkt mij het beste dat u mij helpt, en dan breng ik hem nu meteen terug naar zijn hotel. De aandeling heeft mijns inziens de herstnel aangetast. Ik vrees over weinig, weinig voor hem zullen kunnen doen. Dat de hele rechterzijde is verlamd. Misschien moeten we overwegen zijn schedel te lichten. Dat zal niet veel meer uitgaan, vrees ik. Bent u het met mij eens? Ja, eigenlijk wel. in de haders. Gaat u maar mee. Waar gaan we naartoe? Dat zult u wel zien. Naar de berg Olympus? Krijg ik dan ook Homerus te zien? Geduld, meneer Sliman. En wie bent u? Als ik vragen mag. Dat is toch niet belangrijk. Bent u een muze? Of een schikgodin? Was Athene. Hebben wij elkaar niet ooit ontmoet? We moeten voort. Kom. Maar mijn vrouw en kinderen dan? Ik moet naar huis. Ze wachten op me. Kom, kleine Odysseus. Het is nu mooi geweest. U heeft geluisterd naar het laatste deel van Heinrich Schliemann, de man die Homerus op zijn woord geloofde. Een hoorspel in drie delen, geschreven door Don Dekker. In de hoofdrollen, Lou Landré en Rick Nicolet. Verder hoorden u, Hans Kuiper, Willem Sotewes, Gila Freize, Jaap Wieringa, Jan Wechter, Trudy Libozan, Hans van der Linden, Laure Spoor, Miguel Stichter, Frans Koppers, Edo Dauma, Hans Pauwels, Gert-Jan Lauwe, Emmy Lopez-Dias, Edmond Klassen, Bart Reumer, Armaan Pol, Tuk Zwart en Michel van Rooy. Techniek, Hans-Rikke de Koe en Ferry van Nimwegen. Regie, Marlies Cordia. Deze productie kwam tot stand met steun van het Simuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Ter begeleiding van de serie heeft de Tros een brochure samengesteld met daarin onder meer, meer achtergronden en literatuur over deze figuur. U kunt deze brochure thuis krijgen door een briefkaart te sturen naar Tros Radio, afdeling Hoorspelen, postbus 450, postcode 1200 AL in Hilversen. Dus Tros Radio, afdeling Hoorspelen, postbus 450, postcode 1200 AL in Hilversen. U krijgt hem dan kosteloos toegezonden.